zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Het plan van PVDA-leider Samson om gespaard geld los te weken is de pensioenfondsen uiteraard niet ontgaan. Meer hierover zo in het NOS Radio 1 journaal. Nu krijgt u het NOS journaal van Raymond De Russische president Poetin zegt dat de Amerikaanse klokkenleider Snowden nog op de luchthaven van Moskou is. Hij bevindt zich in de transitzone achter de douane. Hij is een vrijman, zei Poetin op een persconferentie in Finland. Washington heeft Rusland gevraagd Snowden te arresteren en uit te leveren. Maar Poetin benadrukte dat Snowden geen misdrijf heeft gepleegd in Rusland. Maar hij wil wel dat hij snel vertrekt. De Russische president hoopt dat de kwestie Snowden... de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten niet zal schaden. Er is ruzie ontstaan over de winning van schaliegas. De gemeenten Noordoostpolder en Bokstel zijn uit het overleg stap met het ministerie van Economische Zaken. Eerder haakten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland af. Het ministerie wil dat de betrokkenen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Dat gaat over de inhoud van een conceptrapport over de gevolgen van schaliegaswinning. De opgestapte gemeenten kunnen zich niet vinden in het gebrek aan transparantie. Wethouder van de Wiel, van Bokstel. Nu mogen we onder geheimhouding... Uh, zelfs nog niet het conceptrapportage zien... maar krijgen we te horen wat de conclusies zijn, wat de resultaten zijn... en moeten we daar een reactie op geven. Nou, dat is in onze ogen absoluut onvoldoende... en in strijd met de afspraken die er gemaakt zijn. De Tweede Kamer heeft het kabinet om opheldering gevraagd. Afgelopen weekend sprak een groep van 54 hoogleraren... zich uit tegen de winning van schaliegas in Nederland. De nadelen zouden veel groter zijn dan de voordelen. Het ministerie van Defensie krijgt te de kampen met nieuwe bezuinigingen. De ministers Hennis en Dijsselbloem schrijven aan de Tweede Kamer... dat er vanaf 2018 structureel een tekort op de begroting is... van 333 miljoen euro per jaar... Het kabinet wil dat tekort aanpakken. De ministers schrijven verder dat ze niet van plan zijn... meer geld uit te trekken voor de vervanging van de F-16 dan was begroot. In de nota staat niet of het kabinet een voorkeur heeft voor de JSF... om in de plaats van de F-16 te komen. Wel noemt Hennis een aantal voorwaarden... waaraan de krijgsmacht moet voldoen. Zo moet het leger op alle geweldsniveaus kunnen worden ingezet. Dat is een kwaliteit waarvan Defensie eerder altijd zei... dat de JSF er bij uitstek over beschikt. VVD-fractievoorzitter Zeilstra wil niet inhoudelijk reageren... op de uitspraken van PvdA-leider Samson dat het geld meer moet gaan rollen. De heer Samson heeft een goed recht om uh, aan te geven wat hij vindt. Uh, daar hebben we kennis van genomen. En voor de rest zijn wij nu op dit moment bezig om te onderhandelen... om te kijken hoe wij 6 miljard aan bezuinigingen kunnen invoeren. Uh, daar zijn we druk mee. En dat zal nog wel even duren. Samson wil dat het kabinet maatregelen neemt... om geld dat vastzit bij pensioenfondsen, corporaties en particulieren vrij te maken. Volgens hem gaat het om miljarden. Bezuinigen alleen is volgens Samson niet voldoende. Er moet ook worden geïnvesteerd. Zijlstra wijst erop dat hij al eerder heeft gepleit... voor gerichte investeringen om de economie aan te jagen. Extra geld uitgeven voor consumptieve uitgaven wijst hij af. Vijf verdachten van een zware mishandeling in Oosterhout... hebben een lagere straf gekregen... omdat beelden van het geweld onnodig openbaar gemaakt zijn. De vijf belaagden in januari een man van 25. Toen hij al op de grond lag... werd hij nog een paar keer tegen zijn hoofd geslagen en geschopt. Het slachtoffer werd bewusteloos achtergelaten. Beelden van het uitgaansgeweld werden door Omroep Brabant uitgezonden. Op dat moment had de politie de verdachte al in het vizier. De beelden hoefden daarom niet te worden verspreid.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 41 virussen, bij elkaar opgeteld 138 kilometer. De meeste vertraging op de A2 bij Vinkenveen. En op de A6 in Flevoland. Zo staat er op de A2 richting Amsterdam. Door een ongeluk tussen Baarsen en Vinkenveen. 9 kilometer. Bij Vinkenveen zijn van de vijf rijstoken er 3 afgesloten. En op de A6 richting Lelystad. Daar staat tussen Almere Buiten-Oosten en Lelystad. 6 kilometer aan ongeluk. Daar zijn de rijstoken weer vrij. Op de A13 naar Den Haag bij Del Zuid. 5 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht.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 Zeven minuten over zes is het. Het is geen beste dag voor de Nederlanders op Wimbledon. Michaela Krajitschek, Arantza Rust, Timo de Bakker, ze liggen er al uit. Op dit moment staat Igor Seisling op de baan. Straks hoort u hoe het met hem gaat. Miljarden euro's aan opgepot geld moeten de economie in. Dat zei PvdA-leider Samson vandaag. Particuliere banken, beleggers, pensioenfondsen, laat het geld rollen. Verslaggever Michiel Breedveld vraagt de PvdA-leider om uitleg. Dag meneer Samson. Niet alleen bezuinigen, maar ook investeren? Ja, we hebben in dit land twee problemen. Aan de ene kant geeft de overheid meer uit dan ze binnenkrijgt, En dat kan niet eindeloos zo doorgaan. En aan de andere kant hebben we in dit land heel veel vermogen wat vast zit. Woningbouwcoöperaties oh. hebben veel vermogen. pensioenfondsen hebben veel vermogen. Sommige particulieren hebben vermogen wat vast zit. En ik zou willen dat het kabinet voorstellen doet om dat vermogen weer los te krijgen. Zodat de economie weer kan gaan draaien en we weer banen kunnen scheppen. Maar u kunt het niet pakken, dus wilt u mensen verleiden? Nee, wat ik wil is dat uh, het kabinet plannen maakt om ervoor te zorgen dat dat vermogen wat bijvoorbeeld bij woningbouwcoöperaties zit... ingezet wordt om huizen te bouwen, zodat mensen weer aan het werk komen en de woningmarkt weer gaat draaien. En hoe gaat u dat voor elkaar krijgen dan? Nou, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor, maar een van de dingen die ik de afgelopen maanden heb geconstateerd is dat... De animositeit tussen woningbouwcorporaties en de regering is toegenomen. Woningbouwcorporaties hebben woningbouwplannen afgeblazen. Ik zou willen dat het kabinet initiatieven neemt om die vrede weer te herstellen, zodat woningbouwcorporaties weer kunnen gaan bouwen. Maar het is een beetje de andere kant van de pendule. U moet bezuinigen, maar aan de andere kant zegt u: ik heb ook geld nodig om woningcorporaties, pensioenfondsen te verleiden geld uit te geven. Nou, dat laatste kost niet uh, zozeer geld. Kijk, er zijn twee kanten van deze medaille. Aan de ene kant geeft de overheid meer uit dan ze binnenkrijgt al jarenlang. En die crisis blijft maar aanhouden. En dus moet je ervoor zorgen dat aan de andere kant... dat vermogen wat in Nederland wel aanwezig is, honderden miljarden... ook wordt ingezet ten behoeve van de economie. En daar zijn slimme plannen voor nodig. Omdat die economie zo lang tegen blijft zitten... vind ik dat het kabinet nu echt... Uh, alles op alles moet zetten om die plannen ook uit te voeren. Anders de PvdA-leider, gert Dennekamp van de economieredactie. gert jij hebt contact gehad met pensioenfondsen en pensioenbeleggers. Wat is er nodig om ze over te halen dat, dat geld te gaan investeren... bijvoorbeeld in hypotheken? Nou, hun lijn is eigenlijk vrij uh, simpel. Ze zeggen, uh, wij zijn er vooral voor de pensioenen van de mensen... Dus als wij investeren, dan willen we niet al te veel risico lopen... en we willen een goed rendement, want mensen rekenen op een goed pensioen... als ze met pensioen gaan. Nou, dat zijn de twee keiharde eisen. En daarnaast willen we best in de Nederlandse economie investeren... maar niet te veel, want dan worden de risico's te groot. En we willen bijvoorbeeld ook niet te veel investeren in de Nederlandse huizenmarkt... want die is helemaal niet zo goed. En uh, ja, dan, dan lopen we risico's die we ook niet willen. En wat dus we hou je dan over? Ja, wat hou je dan over? Nou, zij zeggen van, we kunnen best iets meer doen. En, en, en dat betekent echt wel miljarden, dus dan gaat het wel op substantieel geld. Uh, maar zeggen ze, als we dan instappen in uh, bijvoorbeeld de hypotheekmarkt... dan willen we daar ook wel garanties bij. Dat, uh, uh, dat we niet te grote risico's lopen. Bijvoorbeeld, er wordt nu gewerkt aan een systeem... en dat is eigenlijk al klaar, dat hele plan. Dat zal volgende week gepresenteerd worden. Waarbij er een soort nationaal hypotheekinstituut wordt opgericht... waar alle NAG-hypotheken uh, in terechtkomen. Dat zijn al hypotheken die heel veel mensen hebben in Nederland... en die gegarandeerd worden. En daarvan zeggen de pensioenfondsen... nou, als daar een, een systeem komt waarin wij kunnen investeren... waardoor wij ook garanties hebben, dan zijn we best bereid... daar flink geld in te investeren. En het voordeel is, dan hoeven de banken dat niet te doen. Die houden dan misschien geld over. En dat kunnen ze dan uitlenen aan het MKB... of investeerders of anderen, zodat de economie gaat uh, Ja, en, en zit dat er dan ook in dat banken dat gaan doen... of blijven die er dan vervolgens nog steeds op zitten? Nou ja, die garantie heb je natuurlijk niet. De banken moeten ook al aan allerlei eisen voldoen... en zijn uitermate voorzichtig, zeker als het een... na het andere bedrijf omvalt. Maar dat is in ieder geval de gedachte erachter. Dat er op die manier... Uh, banken niet tot hun nek zitten in de Nederlandse hypotheken... want er is heel veel geld nodig om die hypotheekmarkt te financieren. En als nou een klein deel daarvan door de Nederlandse pensioenfondsen... wordt overgenomen, nou, dan zijn we al een heel eind. En waar zouden de pensioenfondsen nog meer in kunnen investeren? Nou ja, er wordt gewerkt aan concrete plannen, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Er worden nu al wegen aangelegd door uh, Nederlandse pensioenfondsen... en die zeggen, dat willen we best meer gaan doen... Ze kunnen investeren in corporaties, dus woningen van corporaties overnemen in grote pakketten. Uh, in duurzaamheid, het renoveren van woningen, dat willen ze allemaal wel doen. En verdien je bijvoorbeeld aan wegen? Je kunt daaraan verdienen, ja. En, en er worden ook financiële systemen opgezet, waardoor het voor pensioenfondsen aantrekkelijk is. Want pensioenfondsen uh, willen dat wel, maar ook weer met garanties. In Drenthe loopt er een uh, experiment met de N33, die loopt van Assen naar het noorden en daar zitten Nederlandse pensioenfondsen in. Maar nu heeft nou juist minister Dijsselbloem gezegd... ik vind dat eigenlijk niet zo'n fijn plan, de manier waarop dat gefinancierd is. Ik wil daar eigenlijk mee stoppen. En daar zijn de pensioenfondsen dan weer teleurgesteld over. En dat lijkt, signaal gaf Samson vandaag eigenlijk ook heel duidelijk... dat hij eigenlijk vindt dat de overheid het ook moet faciliteren... dat er geïnvesteerd wordt. En dat is misschien eigenlijk ook wel te lezen als een oproep... aan zijn eigen minister van uh, Financiën, PvdA Dijsselbloem... Om dan ook ruimhartig te zijn met dit soort financieringssanitairen. Uh, ja, die, die zeiden bij RTL uh, volgens mij dat hij het wel eens is met Samsung. Dus dat wordt nog interessant met die, met die weg daar in, in Drenthe. Misschien dat dat dan wel weer oké okay is. Nu horen we Samsung ook over de corporaties. Dat die meer moeten investeren. Wat is er nodig om die over te halen? Nou ja, daar wordt er wel een beetje met verbazing naar gekeken door uh, de corporaties. Want die zeggen. Um, wij moeten al miljarden overdragen aan de overheid, eh, omdat we een heffing opgelegd hebben gekregen. Dus er moet eh, heel veel eh, geld eh, gaat weg uit de woningmarkt die we niet kunnen investeren in huizen. En als je ons nu oproept om meer te gaan investeren, ja, dan zijn er eigenlijk niet zo heel veel methodes. Of we moeten huizen gaan verkopen. Nou, daar hebben ze misschien dan die pensioenfondsen weer voor nodig. Dus dat is. In ieder geval de analyse die Samson net maakte... dat die relatie niet best is tussen de overheid en de corporaties. Die is juist. En als die beter wordt... dan leidt dat misschien wel tot iets meer investeringen. Maar ik denk dat we daar niet uh, de, de, de, de grote de, klapper van hoeven het te precies. verwachten. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. Dan gaan we door naar Jeroen de Jager. Die uh, is de hele middag in Breda... om te uh, kijken of de mensen daar nog geld uitgeven. Jeroen, op een drukke meubelboulevard. Je hebt nu de rust opgezocht. Ja, van het uh, Masbos, de beter gesitueerde wijk hier in Breda. Uh, ook omdat Samson het heeft over vermogen van particulieren dat vastzit. Uh, hier heb je het Grand Café Heren van Oranje. En hier zit wat vermogen. Uh, meneer en mevrouw Van Bree komen niet uit Breda, uit Schiedom. Nee. Zijn groot geworden. Beetje zelfmeet. Uw vader was zelfmeet. Ja. U uh, heeft het geconsolideerd, uitgebreid. En u heeft vermogen, want u renteneert een beetje. Ja, klopt. U heeft een mooie Cartierbril op. Ja, dank je. Een mooie ring. Ja, klopt. Dat ja, was een erfenstuk, hè? Ja, een ik ben niet zo'n ring door haar. Ja, okay. Heeft u vermogen? Ja. Dat vastzit. Ja. Samson, die zegt dat moet loskomen. Wat vindt u van zijn oproep? Nou, ik, ik, ik vind in principe dat iedereen wel uh, moet blijven uitgeven. Maar uh, niet opmaken. Zitten u er nu extra op, nu die crisis gaande is? Nee, zeker niet. niet. Nee, nee, wij, wij profiteren van de dag... We weten niet uh, wat morgen ons brengt, of uh, qua gezondheid of wat ook. Dus... Het is eigenlijk een soort van moreel appel misschien wel van, van Salmson. Hè? Vanuit zijn uh, ja. sociaal-democratische achtergrond misschien ook wel logisch. Uh, mensen met geld, kom alsjeblieft, stop het in de economie. Ja, dat, dat hebben we al die jaren al gedaan. Hoe dan? Door te investeren in onze bedrijf. Maar hij zegt, nu is het extra nodig. Ja, maar ja, dat, dat zie ik niet zo zitten. Want wat doet u nu met uw geld? Ja, wij geven gewoon normaal geld uit. We besparen niks en... Uh, ja, we, zijn, we hebben altijd hard gewerkt. En ja, we zorgen ervoor dat ons vermogen niet, niet gaat verdwijnen. Dus we gaan dat niet verspillen door gekke dingen te doen. Nou, niet gaat verdwijnen. U, u vertelde mij net dat bijvoorbeeld een deel van uw vermogen staat in Noorwegen. Ja. Waarom niet in Nederland? Ja. Nou, dat klopt, dat klopt inderdaad. Omdat zeg maar, de garantiestelling is omgerekend. De koers is nu iets naar beneden gegaan van de Noorse kroon. Maar daar is het depositostelsel 250.000 euro. En uh, die hebben geen staatsschuld. Dus dat heeft te maken met mocht het je banken vallen? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is ons... Ja, dat in Noorwegen zeven? We denken dat het daar zeven staat als hier. Even mevrouw Van Bree, uh, sinds die crisis gaande is. Uh, hoe, heeft u uw consumptiepatroon aangepast? Nee, ik ben eigenlijk hetzelfde gebleven. En zijn jullie mensen die veel geld uitgeven? Gewoon. Waar geef je het aan? Aan eten. Wel aan eten, daarom hier wel. Uh, ja, <laughs> aan eten, aan leuke dingen doen. Aan leuke dingen. Dat, aan... blijf, je niet doen. Nee. dat nee. blijf je niet minder doen? Nee. Nee, ja. nee dat hoop ik uh, niet. Even, even heel kort nog, want we moeten, we moeten, moeten afronden. Op, ja. uh, hoe ziet u de toekomst? Hoe, ziet u het hier verder fout gaan? Ja, ja, ja ik heb daar grote zorgen over. Ja? Waarom? Ja, ik vind het uh, bezuinigheidsbeleid, uh, wat de regering toepast. Uh, is meer gericht op consumptie en niet op een uh, uitgave die ze persoonlijk doen. Ik vind dat daar... Je uh, vindt de overheid moet meer investeren? De overheid moet niet meer investeren, de overheid moet meer bezuinigen. Meer bezuinigen. Ja, ja, ja, vind ik wel. Op een eigen uitgave. In ieder geval is het bij u op dit moment niet te halen. Weten we dat in ieder geval? Want ja. daar... Die oproep deed, uh, Diederik Sanson van de Partij van de Arbeid... het vermogen van de particulieren dieren losmaken. Dank u wel en eet smakelijk zometeen. Ja, ik dacht ook dat uh, meneer Rutte dat deed. Hè? Ja, ja, ja. Een aantal je vier je maanden op, te, geleden ja, van uh, laat het geld rollen. Ja. Ja, ja, ja. Vier maanden geleden inderdaad, goed geïnformeerd. Johnson Hoka. hoe is het uh, op de weg? Nou ja, het begint wel af te nemen, 105 kilometer. Maar er zijn toch wel veel ongelukken gebeurd. Zo staat er op de A2 naar Amsterdam. Nog 12 kilometer tussen Maars en Vinkerveen. Bij Vinkerveen zijn van de vijf rijstroken drie eh, dicht. En op de A6 richting Lelystad staat er een ongeluk bij. Lelystad 7 kilometer, daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, staat een auto in brand. Bij Stierrecht West, daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file. En op de A27, Utrecht naar daar, daar staat er een ongeluk bij knopen 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Wimbledon, de vlag ging net uit bij Mark Brasser. Nederland heeft een set. Igor Sijsling uh, stond voor hè, bij de Amerikaan Kuznetsov. Hoe, hoe is het nu met hem, uh, Mark? Nou, er zit een, een wimpel aan de vlag, want hij heeft ook uh, de tweede set gewonnen. 6-4. Uh, opnieuw één break in het voordeel van Igor Sijsling. En die ene break uh, was uh, voldoende. Ja, en wat opvalt is dat Alex Kuznetsov, dat hij vooral uh, aan het begin van de set moeite heeft met zijn service. De eerste set uh, verloor hij zijn service bij 1-0. Uh, de tweede set verloor hij het, uh, in, de, in de openingsgame van die set. En zojuist bij in stand van 0-0 uh, ja, aan het begin dus van de derde set heeft de Amerikaan weer zijn service verloren. Hij loopt dus als het feit steeds achter de feiten aan en maakt het zichzelf daardoor uh, ontzettend uh, moeilijk. Nou, uh, Seizling profiteert goed, die heeft uh, zijn service nog, uh, nog niet verloren en leidt comfortabel in de derde set uh, met uh, 2-0 en heeft dus de eerste twee sets gewonnen. Dus het ziet er uh, goed uit voor de Nederlander. Dat was Mark Brasser. De banden tussen de koningshuizen van Denemarken en Nederland zijn weer aangehaald. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima die waren vandaag op bezoek in Kopenhagen. Dat heet dan een kennismakingsbezoek. Rolien Kreton, onze correspondent, heeft het bezoek gevolgd. Um, Rolien, ze waren er maar kort, hè, want ze zitten alweer in het vliegtuig. Heel kort, ja. We hebben wel de afgelopen weken in Nederland gezien dat ze in korte tijd ook veel kunnen doen. Hoe was dat in Denemarken? Ja, ze hebben in Denemarken uitgebreid geluncht in het Vredensborg-paleis. Uh, dat is een van de Deense uh, paleizen. Een half uur rijden van Kopenhagen. Daar hebben ze onder andere wijn gedronken... die prins Hendrik, dat is de man van uh, de Deense koningin, zelf heeft uh, gemaakt. En dat was inderdaad bedoeld om elkaar uh, ja, beter te leren kennen. Smiddags hebben ze het uh, Deense parlement bezocht... Um, Bekend misschien in Nederland van de Deense tv-serie Borgen. Um, misschien hebben Willem-Alexander en Maxima die serie ook wel gezien. Ze werden in ieder geval uitgebreid rondgeleid door dat uh, parlement. Ze keken heel geïnteresseerd. En ze hebben daar in het parlement ook de eerste vrouwelijke premier van Denemarken. Helen Thorning-Smith ontmoet. Ja, dat is niet Brigitte hè? Nee. van Borgen. In het echt heet ze, ze Helle. Uh, maar ze lijken heel erg op elkaar. Um, en ja, daarna was het uh, alweer tijd om naar huis uh, te gaan. Dus het was inderdaad een, een bliksembezoek. En wat betekent dit bezoek voor de Denen? Nou, de Denen vinden het sowieso heel erg leuk... dat, uh, dat het Nederlands Koningspaar langskomt. Uh, Willem-Alexander en Maxima zijn heel erg populair in, in Denemarken. Vooral Maxima uh, trekt veel uh, aandacht. En wat je ook ziet, is dat de Denen... Uh, ja, uh, kijken nu naar Nederland en uh, zich afvragen: ja, moeten wij ook niet uh, vernieuwen? En is het uh, bij ons ook niet tijd dat de koningin plaats maakt voor uh, kroonprins uh, Frederik en zijn vrouw uh, Mary? Maar ja, dat zal in Denemarken niet zo snel gebeuren, omdat uh, koningin Margrethe die wil per se uh, door blijven gaan. En ja, dat vinden de Denen ook wel uh, prima, want ze zijn dol op hun koningin. Goed, het zet ze in ieder geval wel aan het denken. Dat bezoek van uh, koning Willem-Alexander en zijn koningin Maxima. Roland Kreton was dat. Voor het laatste nieuws over de aanvaring op het uh, Margrietkanaal bij Grouw gaan we naar Matthijs van de Wiel. Uh, Matthijs, het was lang onduidelijk hoeveel slachtoffers er uh, betrokken waren. Het, uh, zijn gevallen door dat ongeluk tussen uh, twee grote boten, begreep ik van jou, in een plezierboot. Weet je, inmiddels meer. Ja, de politie heeft uh, vermeld dat er niet nog meer slachtoffers zijn dan die twee opvarenden van uh, dat motorbootje. Dat uh, weten ze via de familie van die twee opvarenden, want ze hebben het niet zelf kunnen vragen. Ze zijn buiten bewustzijn in kritieke toestand naar het uh, ziekenhuis gebracht. Niet meer slachtoffers dus, het wordt dus ook niet meer verder gezocht. Ongeluk vanmiddag hier op die druk bevaarde vaarroute hier in Friesland. En uh, daar aan de overkant van die twee grote vrachtschepen die hier aangemeerd liggen, de La Bourdieu en de lijnbaangracht die liggen stil. Aan de overkant daar zijn wat vakantiehuisjes. En ik sprak daar een meneer die vanmiddag op het water was toen het gebeurde. Vanuit noordelijke richting kwam er een uh, schip langzaam deze kant uit varen. Al, uh, en er ik een heleboel getoeter en uh, nou ja, uh, een boel gekrak. En het resultaat is wat je hier nu op het moment uh, ziet uh, tussen die twee hijskranen. Er ligt een klein motorbootje wat uh, overvaren is door dat uh, rechtse schip. Laboreux heet dat, geloof ik, in België. Een erg groot uh, binnenvaartschip, hè? Erg groot uh, binnenvaart, mag je wel zeggen, ja. ja. Nou, want uh, daarnaast ligt een uh, wat kleiner formaat. Maar, die, is, maar die... Die, die komt wel hard aan natuurlijk als je daar zo uh, vaart en, uh, en niet oplet. Want nee. ik vermoed dat er zoiets gebeurd is. Want je zit je af te vragen hoe je hier op dat kanaal natuurlijk een, uh, een boot kan overvaren, een motorboot. Het kanaal, een van de drukste bevaarde stukjes water in Friesland. En ook eh, een plek waar pleziervaartuigen en eh, de beroepsvaart elkaar echt eh, in de weg zitten. Die moeten dat delen, dat gaat niet altijd goed. Ik sprak ook twee dames die hier eh, aan het water wonen, een stukje verderop. En die vertelden dat ze het wel vaker bijna mis of echt mis hebben zien gaan de afgelopen jaren. Ik weet wel dat het heel vervelend is. En zie je zeker als je in de vaargeul vaart dat en, en dan... Dat doen de meeste mensen. Die varen gewoon fout. Ja. De pleziervaart de heeft u dan over, hè? Ja. Want die moet voorrang verlenen. Uh, wij, de pleziervaart. En die let dan niet op? Nee, uh, sommigen niet. Nee, nee. Ja. maar het is heel vervelend. En dan er komt zo'n binnenvaartschip aanvaren, dat kan niet remmen zo snel? Nee, precies. Nee, Dan moet je hard wegwezen. Maar dit is nou al... Frans uh, is de derde. Wat zegt u? Ja, vierde. Vierde of zo. Vierde wat? De afgelopen twintig jaar. Aanvaring hier? Aanvaring, ja. Ook met dodelijke afloop. Een paar jaar geleden. Ja. En de twee schepen, die motorschepen, de beroepsvaart, die liggen dus afgemeerd. Zojuist een half uur geleden is er een kraanschip aankomen varen, ligt nu vast. En dat zal het overvaren en grotendeels gezonken motorbootje optakelen. Het onderzoek is nog bezig, dat optakelen dat moet nog beginnen. Dus voorlopig is er helemaal geen verkeer op dat hele, stukje, hele drukke stukje vaarroute hier in Friesland. Matthijs van der Wiel, dankjewel. De staatssecretaris Wekers van Financiën en Kleinsma van Sociale Zaken... die praten vanavond met de bonden en de werkgevers... op zoek naar een oplossing over de pensioenen. Gisteravond laat eindigde een kamerdebat voortijdig. Eerst moeten Wekers en Kleinsma nog met de bonden en de werkgevers om tafel... zoals de uitkomst. Politiek verslaggever Peter Blok in Den Haag. Peter, heb jij enig idee wat dat gesprek kan opleveren? Ja, dat is de vraag. Er staat in ieder geval wel heel veel op het spel... want de belangen zijn bijzonder groot... voor voor alle partijen aan tafel, maar bijvoorbeeld ook voor onszelf... want krijgen wij nu 1000 euro of nog wel meer extra per jaar... omdat de pensioenpremies omlaag kunnen... Maar ja, dat moet dan het kabinet vanavond bij die bonden en werkgevers die de pensioenfondsen beheren, dan wel voor elkaar krijgen. Nou, de pensioenfondsen willen dat allemaal niet zomaar, willen in ruil daarvoor dat we ook meer belastingvrij mogen sparen van ons bruto loon. 2% procent in plaats van 1,85% uh, die in de plannen van het kabinet staan. Ja, het kabinet wil ook graag 3 miljard binnenhalen. Dus uh, zoals gezegd, de belangen zijn bijzonder groot. Maar ja, of ze eruit komen, pensioenen zijn al heel ingewikkeld. En het is ook uh, meestal niet zomaar eventjes in een avondje geregeld. Want verlagen die pensioenfondsen uh, de premies... nu we ook minder pensioen krijgen? Nou, niet, uh, niet automatisch. Want zij zeggen, wij moeten ook voldoende geld in kas hebben... voor toekomstige pensioenen om die te kunnen betalen. Ja, premies uh, omlaag en meer geld in kas krijgen... dat kan natuurlijk ook weer niet allebei. Maar het kabinet en de Tweede Kamer... die willen dat de pensioenfondsen die premies uh, verlagen. Want ja, als je later ook minder pensioen krijgt... Ja, dan mag ook uh, de premie die je voor betaald wel omlaag. Nou ja, die pensioenfondsen die willen dat niet zomaar. Want zij zeggen: wij zijn de baas, werkgevers en vakbonden. Zij willen zelf beslissen wat er met hun geld gaat gebeuren. Ja, en zie daar een uh, potentieel probleempje. En gisteren begrepen wij dat op achtergrondbasis in de Kamer wordt gezegd, nou, verlaag het dan een beetje, die premie. Zou dat dan een compromis kunnen zijn? Uh, ja, nou ja, ze moeten wel uh, over, uh, over de brug komen. Maar ja, het kabinet, uh, daar willen ze natuurlijk ook uh, wat van zien. Het kabinet wil in ieder geval die 3 miljard zo snel mogelijk. Uh, kunnen inboeken. Daardoor zit er natuurlijk ook flink druk op de ketel. Ja, pensioenfondsen die willen dat wij meer pensioen kunnen opbouwen van ons bruto loon. Die 2% in plaats van die 1,85%. Maar ja, dat kost het kabinet wel heel veel geld. En dat, ja, Wekers die wil daar tot nu toe niet aan. Dat percentage zou misschien een heel klein beetje ietsje omhoog kunnen gaan. Maar ja, het kabinet houdt dan weer minder geld over. En het kabinet wil in ruil daarvoor in ieder geval... dat wij minder premie betalen. Dus dat moeten ze in ieder geval zien te regelen vanavond. Dat wij dat extra geld dan ook kunnen uitgeven... om die economie eindelijk een boost te geven. Ja, hoeveel is de vrede in de polder waard? Het kabinet heeft werkgevers en bonden natuurlijk ook hard nodig. Uh, veel smaken zijn er niet, maar ja, uh, lastig is het in ieder geval. Goed, Peter Blok, vanavond wordt daarover gesproken. Dan zit het Radio 1 Journaal erop voor dit moment. Joost Eerdmans, jij gaat zo verder met avondspits. En dat gaat over? Oude beroepen. Oké. Okay. Luzella. Um, noem namelijk... nummer eens één. Ja, noem nummer eens. één. Zijn... Nou, de oudste, die, die hoor je niet van mij. Daar gaat het niet over. Maar wel, de oude beroepen, die gaan namelijk verdwijnen. Dan heb ik het dus over de, de hoefsmid, dan heb ik het over de worstemaker, de koperboer. En is dat nou erg, Joost? Ja, dat is best erg. Kijk, achterhaalde specialisten zeggen sommige mensen... Hè, we kunnen toch ook naar, naar de supermarkt of naar de ijzerhandel, dan hebben we ook alles in huis. Maar dan vergist u zich schromelijk, want zeldzaam specialistische vaklieden... die zijn een steunpilaar voor de economie. Ik leg dat straks uit. Mijn stelling is koester de vakmensen. Dat is mijn pleidooi. Debatteer hier op Radio 1 met mij tot 7 uur. Het tempo en de temperatuur gaan omhoog. Bel 0800 1121 1121. Koester onze vakmensen. Dat is mijn uitroepteken van vanavond. Geef mij ook je tweet. Ik doe dat op hekje eens of hekje oneens. Ik lees ze live voor hier in de studio. Tot zometeen bij Avondspits.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, het ministerie van Defensie krijgt te maken met nieuwe bezuinigingen. De ministers Hennis en Dijsselbloem schrijven aan de Tweede Kamer dat er ingrepen nodig zijn... om te voorkomen dat er een structureel tekort op de begroting ontstaat. De ministers zijn niet van plan om meer geld uit te trekken voor vervanging van de F-16. Meer dan was begroot, ze zeggen niet of het kabinet een voorkeur heeft voor de JSF als vervanger van die F-16. De Russische president Poetin zegt dat de Amerikaanse klokkenluider Snowden nog op de luchthaven van Moskou is. Hij zit in de transitzone achter de douane. Hij is een vrij man, zei Poetin op een persconferentie in Finland. Eerder werd gedacht dat Snowden het vliegtuig naar Cuba had genomen. In Heerenveen wordt onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten... die mogelijk te maken hebben met vloerisolatie. Bewoners van zo'n 200 huurwoningen vermoeden... dat hun klachten worden veroorzaakt door peurschuim. Ze hebben onder meer last van geïrriteerde ogen en hoofdpijn. De huurders in Heerenveen kregen de klachten na een renovatie. En vijf verdachten van een zware mishandeling in Oosterhout... hebben een lagere straf gekregen... omdat beelden van het geweld onnodig openbaar zijn gemaakt. De vijf belaagden in januari. een man, toen die al op de grond lag... werd hij nog een paar keer tegen zijn hoofd geslagen en geschopt. En toen de beelden werden uitgezonden... waren de verdachten al in beeld bij de politie. En daarom hadden die beelden niet verspreid hoeven worden, zegt de rechter. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. De wolken in het binnenland zijn aan het oplossen en het ziet er naar uit dat het een mooie avond wordt. Wel een beetje fris omdat we in koude lucht zitten. De wind gaat ook liggen en dat betekent dat we een koude nacht krijgen. De temperatuur zakt naar 9 tot plaatselijk 5 graden en op veel plaatsen ontstaat grondmist. Morgen is het een vergelijkbare dag als vandaag. Vooral in de kustprovincies veel zon, landinwaarts stapelwolken. Het verschil is dat er in het noorden wat wolkenvelden kunnen overdrijven. En ook is er in de zonnige gebieden meer hoge bewolking te zien. Het blijft droog en de temperatuur die komt een graadje hoger uit, 16 tot 18 graden. De noordwestelijke wind is morgen weer wat sterker, vooral in het Waddengebied. Daar trekt de wind aan naar vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. In de rest van het land meest matig, kracht 3 tot 4. En het meer zit er een beetje tussenin, windkracht 4 tot 5. Na morgen wordt de kans op buien weer groter. Zowel donderdag als vrijdag is er kans op buien. Ook is het dan uitgesproken koel cool met slechts 15 of 16 graden. In het weekend droog, zonnige periode en temperaturen van krap aan 20 graden. En dit is de anwb Verkeersinformatie met 26 files bij elkaar opgeteld: 85 kilometer. De meeste vertraging nog op de A2 naar Amsterdam. Dat is tussen Maarsen en Vinkenveen. 12 kilometer een ongeluk. Bij Vinkenveen is de rechterreis ook dicht. Rijdt u nog in de regio Utrecht? Kunt u het best omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de Ring Amsterdam de A10 Dat is een ongeluk gebeurd bij Knoop het Nieuwemeer. Er staat inmiddels drie kilometer file en er is één rijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorken in beide richtingen... bij Slietrecht-West staan files van zeven kilometer. Op de rijban richting Gorken staat een auto in brand... die blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de A16 richting Rotterdam... er staat op de parallelrijban zeven kilometer... tussen Knoop Ridderkerk en Rotterdam Centrum na een ongeluk... en er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda... Wij knopen nu net een 4 kilometer van een ongeluk. En ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Koester onze vakmensen. Zet je verstand op één, blik op de weg en laat je mening horen. Hier is Avondspits verzorgd door WNL. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, de hoekstenen van onze samenleving worden ze wel genoemd. De oude beroepen, de hoefsmid, de autorestaurateur en de worstemaker. Ze moeten het veld ruimen door de focus op groot, groter, grootst. Nederland richt zich steeds meer op multinationals en het internationaal ondernemen. Helaas komt daarmee het kleine vakmanschap in het gedrang. SOS vakmanschap luidt daarom bij ons de alarmbel. SOS komt op voor de 100 zeldzame beroepsgroepen die ons land nog rijk is. Gezamenlijk zetten deze vakmensen, hou je vast, 11 miljard euro om per jaar. Het zijn de unieke beroepen van graveur tot baggermeester... van horloge-expert tot kleermaker. Ze leveren hoogwaardig kwaliteit zijn innovatief en vertegenwoordigd in alle negen economische topsectoren. Ze staan dus voor bijna gegarandeerde werkgelegenheid... vanwege hun onmiskenbare kwaliteit. En ik zeg, laten we de vaklieden en hun specialistische beroepen... alsjeblieft koesteren. Bel WNO 0800 1121. Ja, de rijstroken zijn dicht, maar de lijnen gaan open. 0800 1121 1121, dat is een gratis nummer. U komt bij Peter uit. En Peter verbindt u graag door live hier... Bij mij achter de microfoon dan wil ik een discussie met u over het vakmanschap. Het zeldzame vakmanschap wel te verstaan. Het gaat verdwijnen. We hebben zometeen uh, Rob Schenk aan de lijn. Hij is van SOS Vakmanschap speciaal uh, eigenlijk opgericht om dat uh, te laten horen dat geluid. Het mag niet gebeuren dat die vaklui verdwijnen. Uh, eigenlijk het onderspit delven. Hebben we nog wel vakmensen? Ik wil het u vragen. Heeft u zelf zo'n zeldzaam specialistisch beroep? Dan zou ik het ook leuk vinden om met u te spreken. 0800... 1-1, 2-1 of Twitter mee. Hekje eens, hekje oneens. Dit is avondspits verzorgd door WNL. Menno Terrelau zegt... Oh, oh, oh, wat ben ik het hiermee eens? Een verarming van de beschaving. We gaan nog eens ten onder. Onze eigen succes. Wim Dorsman twittert: uh, Laswerker, automonteur, chauffeur, kok, bakker, bouwvakker, fiets... Rolstoel, reparateur, havenwerker. Mooie beroepen, helaas onderschat zonde. Ja, dat het in 140 tekens kan, ik zeg het er maar even bij. En Elke van Doorn zegt... Hekje eens, Eertmans en Borg goed... Beroepsonderwijs voor deze bijzondere beroepen. Nou, daar komen we elke allemaal op terug. Zometeen in onze gesprek. Ik ga naar mijn eerste bellen, die kwam uit Malta. En heet Ari Kers. Goedenavond, Ari. Hey, goedenavond, Joost. Uh, helemaal met je eens? Ja. Oude beroepsgroepen, ja, we raken ze kwijt. Er zit helaas niks anders op. Uh, we, de meubelmakers kunnen niet op tegen Ikea. Precies. Maar we hebben nog wel een kansje om een gedeelte te redden. Ja, vertel. Vroeger waren we scheepsbouwers. We hadden de beste scheepsbouwers ter wereld. Alle werven zijn dicht. Als de regering nu gewoon zegt... jongens, we gaan al die buitenlandse rederijen binnenhalen... die betalen in Nederland gewoon wat ze nu in Griekenland... Limassol en Valletta aan belasting betalen. Ja. En dat goedkope tarief krijgen ze als ze hier een nieuw schip laten bouwen. Ja. Het schip zal duurder zijn als in de houtje landen. Dat is maar punt. Maar ze winnen er wel aan, en wij ook. Ja. En nu leven die oude lassers en die oude scheepsbouwers nog. Nu kunnen ze het de jeugd nog leren. Over tien jaar niet meer. Ja, ja, hier in Capelle is helaas weer een werf open bijgekomen in feite. Uh, een grote, maar ook weer met, met buitenlandse, buitenlandse lijnen daarop. Um, nou moet je zeggen, zeg je nou van het, het gebeurt niet. Uh, de generatie sterft uit of, of vind je de concurrentie Ja, de generatie sterft uit. Kijk, uh, als je vroeger naar verolmen keek, dan werden de schepen gebouwd. Die was leidend. Wereld, op, wereldwijd was die leidend. Hmm. Maar dan echt met EI, hè? Ja. Later werd het met IE, maar... En hmm. die man werd niet begrepen. Nee. Nee, maar als die schepen een goedkopere belastingtarief krijgen in Nederland... en ze hoeven niet naar nou, Sol of Valletta of Griekenland... en dat goedkope tarief geldt alleen voor nieuwe ja, schepen... Ja. niet voor de oude troep die Ja. ja. ja. Arie, we nemen hem mee. Het dank geld dat ja. nu weggaat en dat we dan binnenhalen. Bedank, bedankt, joh. Bedankt voor je belletje vanuit Malta zelfs. Koester onze vakmensen, koester onze ambachtslieden. Dat is mijn stelling, reageer maar. 0800-1121... Ik ga naar uh, lijn 3, want daar zit er een hoor. Een echte ambachtelijke uh, vakman. Uh, uh, meneer Henk van der Smit, goedenavond uit Boskoop. Ja, goedenavond. Met Henk van der Smit inderdaad uit Boskoop. Yes. U bent zelf een ambachtelijke uh, vakman. Ja, ik heb zelf een ademwagenbedrijf. En uh, ja, ik geef er wel de voordelen aan zeg maar, dat we zelf ook dingen kunnen repareren. Uh, wat dat dan ook zij. Uh, en daarbij zeg maar, ook nog een keertje het erfgoed behouden, zeg maar. Ja. Dus ik schroom ook niet als er bijvoorbeeld een heel oud voertuig ingeruild wordt. Uh, om, en, en dat is echt een, een hele gedateerde uit de, uit de zestige jaren... vanuit het beginstadium van de ademwagens. Om daar weer iets heel moois van te maken en, en dat eigenlijk weer te kunnen laten zien qua ontwikkeling uh, van toen naar nu en dat je ook nog iets uh, iets kan herstellen. Ja, met daarbij die... ja, de liefde voor voor oude dingen bijvoorbeeld, zoals jij dat ook hebt met oude auto's. Ja, uh, uh, ja, vind ik ook ook schitterend om dat uh, in stand te houden. Ja. Ja. Uh, en dat ook weer te repareren en te restaureren. Ja, je moet mij niet onder die auto leggen, maar dat, uh, dat, dat, dat, moet, dat zeg ik meteen bij. Maar wat ik zo mooi vind, dit zijn bijna hobby's aan het worden, meneer Van der Smit. Want u, u, u verdwijnt, hè. U, uw, uw, vak, uw vakgebied uh, wordt overgenomen. Heeft u zichzelf al zorgen gemaakt? Uh, ja, eigenlijk maak je, als je heel erg naar de maatschappij kijkt, zeg maar dat het de weg de maatschappij is. Uh, daarbij zeg ik niet dat dat slecht is, maar het is wel goed, zeg maar, als er ook nog mensen zijn en blijven. Ja. Die materialen kunnen repareren. Ja. Uh, Mochten de tijden anders zijn dat dat noodzakelijk is, dan is dat nog. Uh, buiten dat. Uh, ja, uh, kinderen denken bijvoorbeeld dat de melk uit de fabriek komt. en, en die weten niet eens hoe dat, uh, waar dat vandaan komt. Of precies. Wat, wat, wat ja. teken, extreem gesproken. En zo is het ook eigenlijk heel goed als iemand een, een, een oud werkstuk ziet. of een stuk materiaal. dat ze eigenlijk weten van wat er voor nodig is om dat tot stand te brengen. Ja. Nee, we leven en, in... en dat, dat vervaagt vooral. Precies, totale andere kennis uh, wordt opgedaan op dit moment op de, op de scholen. Uh, er wordt ook gepleit bij mij voor de ambachtsscholen weer terug te brengen. Dat soort, uh, soort pleidooien hoor ik ook. Dankjewel Henk van der Smit uit Boskoop. 80.000 banen hebben die oude beroepen ons uh, opgeleverd tot nu toe. Dus dat is een zeer groot aantal. Het creatief vakmanschap, daar doe ik hem... Uh, maak een pleidooi voor. Koester onze vakmensen. Uh, ik ga naar Rob Schenk. Hij is woordvoerder van SOS Vakmanschap. Goedenavond, Rob. Goedenavond, Joost. Welkom bij Avondspits. Uh, Dankjewel. Nou, Jullie hebben de zaak flink aan het rollen gebracht, deze discussie. En brachten een monitor uit. Vertel even, wat, wat, wat beoog je met die monitor? Ja, dat klopt. Het is alweer de, de tweede monitor. We hebben de eerste monitor in 2012 hebben we die uitgegeven. Het is nu alweer 2013, de tweede Tweede uitgave. We zijn. Um, SWS, vakmanschap staat, uh, SWS Vakmanschap staat voor samenwerkende organisaties Specialistisch Vakmanschap. Dat is een groep organisaties die zeg maar, het vakmanschap een warm hart toedragen. Daar hoorden de ondernemers bij, met MKB Nederland, de, de on, het onderwijs, MBO-raad. Maar ook het ministerie is daarbij betrokken, dus uh, OCW van Onderwijs en van uh, Economische Zaken. Mm -hmm. Ons boegbeeld is bijvoorbeeld Hans Biesheuvel. Nou, die hoor je ook constant in het nieuws, hè? Ja. Die heeft het ook aangeboden aan minister Ascher uh, twee weken geleden. Ja, van MKB in Nederland, ja. Klopt. Dus ja, het is, um, het is erg aaibaar op dit moment, vakmanschap. Ja. Nee, het is een hele mooie monitor. Die kun je terugvinden als je, als je even op jullie googelt SOS vakmanschap. Ik vind het zeer terecht dat jullie zeggen... jongens, wacht even, dit gaat, dit gaat niet goed... Um, nou kun je zeggen, heel veel specialisten, specialist, dat zijn de, de, de ouderen onder ons... die dat nog beheersen. Jeugd wordt er niet meer mee opgeleid. Uh, is dat het grote probleem, dat het vergrijst, het vakmanschap? Nou, het probleem is uiteraard wel de vergrijzing. Het feit dat er steeds wordt geroepen, er is heel veel werk in dit soort branches... want er is heel veel werk, ja, dat klopt. heeft eigenlijk niet te maken dat er meer mensen nodig zijn... maar dat er heel veel mensen langzaam gaan stoppen. Ja. Een mooi voorbeeld is de, de schoenherstellers... Daar, daar blijken toch iets van 50 bedrijven per jaar zeg maar, te stoppen nu. Doordat er zeg maar, nu een oudere generatie is die er gewoon mee stopt. En de opleiding is relatief klein, dus die kan dat gat niet echt opvullen. Nee. Blijf even aan de lijn erop schenken, want ik vind het leuk om luisteraars met jou te, te combineren. Zeg maar. Dan kunnen we kijken wat, wat, jij, wat jij ze kan, kan bieden of antwoorden. De schoenhersteller hoort u, de hoefsmid, de autorestructureur, de worstemaker. Ik vind dat deze vak. Eh, vakspecialisme eh, moeten blijven bestaan, vindt u dat ook? Bel me 081121, Laura Speelziek zegt... vroeger kon iedereen zelf vuur maken, kunnen we nu ook niet meer. De tijden zijn veranderd, oneens. En metin Tjerlik zegt, laten we de vaklieden... plus de speciale beroepen koesteren. Vakman is het verborgen kapitaal in Nederland, geen mee eens. En Martijn Jongs zegt mij op Twitter... ben het vandaag eens met Eermans. klapte er haast van op me voorlegger. Maar inderdaad, een eenzijdige focus op multinationals... eindigt in een tranendal. Martijn, ik ben het ook met jou eens vandaag. Wat een feest. Ik ga naar en een Hans van de Heuvel uit Jouren. Ja, goeie Dag. Nou, ik heb zelf een oud beroep. Ik ben onder andere uh, reparatie uh, bankwerker, Lasser. Ja. Uh, daarnaast was ik dus hoefsmit. En ik heb dat altijd een prachtig beroep gevonden. Ik heb het graag gedaan, tot mijn 68ste. Maar uh, het uh, probleem is dat de hedendaagse jeugd... dus geen vieze handen meer wil hebben. Precies. En ze willen allemaal uh, manager worden. Ja. En ze denken dat ze daar in kunnen worden. En uh, het vakbondschap wordt te weinig financieel gewaardeerd. Kijk, even reactie, Rob Schenk. Want dit klinkt bij mij als muziek in de oren wat meneer Van der Heuvel zegt. Ja, wat ik een interessante vraag vind, heeft meneer goed verdiend? Want dat wil Nederland eigenlijk wel weten. Kun je als je boterham verdienen? Meneer Van Heuvel. Ik heb mijn boterham altijd prima verdiend. Kijk. Ja, uh, alleen ik zit nu met de ellende dat ik heb uh, 53 jaar in het totaal gewerkt en ik heb een spaarpotje en nou word ik door meneer Samson als de rijke ouderen bestempeld, omdat ik meer dan 25.000 euro heb. Ja. Ja, en dat heb ik in 53 jaar heb ik dat zo ongeveer bij elkaar gespaard. Ik heb ook lekker geleefd, daar gaat het niet om. Mm. Maar nu word ik als rijke ouder ja, door maar... een Samsung bestemd. Nou. Ik, sorry, nee, daar dus zijn we het allemaal heb... mee eens. Maar meneer Van Heuvel, u bent dus Heuvel, het klopt dus dat je als lasser... ook tegenwoordig trouwens nog heel veel kan verdienen. En u heeft Zeker, dat ook als Hofsmit ik. gedaan. Dus dat is de antwoord op de vraag van de Rob Schenk. Dank u wel, meneer Van de Heuvel. Rob Schenk, nog even een vraag aan, aan jou van SOS Vakmanschap. Uh, ja. Dat onderwijs, hè? Want Leiden -wij, hebben we nog wel ambachtsscholen uh, in Nederland niet meer, volgens mij. En, en, of nauwelijks, kunnen we nog wel de jeugd opleiden tot die specialistische beroepen? Nou, we kunnen ze nog wel degelijk opleiden. Er zijn hele mooie initiatieven in Nederland... zoals bijvoorbeeld de uh, Creatief Vakmanschap. Moet je maar eens een keer op googlen, Creatief Vakmanschap. De Dutch Health Tech Academy, waar je gezondheidstechnische beroepen kunt leren... maar ook uh, uh, dus buitengezondheidstechnisch ook ambacht, ambachtelijke beroepen. Gewoon hmm? een achttal beroepen waar gewoon vraag naar is. Het probleem met, met de kleine specialistische beroepen is dat ze onbekend zijn. En dan roep je van, nou, dan moet je harder roepen. Maar in, in, het is heel lastig om, om uh, um, mensen duidelijk te maken... Dat er, ...dat er werk is als orthopedische technicus bijvoorbeeld. Dat ja. moet je echt uit gaan leggen. Dat lijkt me ook wel. Dus we merken gewoon dat dat uit het hele kleine circuitje van ja. vrienden en kennissen komt. Vroeger ging het van vader op zoon. Ja. En dat, dat is klopt. ook voor mij. Maar ik denk dat de crisis ons wel een beetje gaat helpen. Ik ja. denk dat door de crisis... We zitten met heel veel werklozen. En deze mensen die zullen de eerste jaren moeilijk aan, aan, aan, aan werk komen. Die zullen misschien wel denken om voor zichzelf te gaan beginnen... Ja. En dan zijn dit soort ambachten zijn hele mooie uitdagingen. Er zijn nou, nu bedrijven in Nederland die heel graag iemand zouden willen opleiden. Precies. En, maar het geeft ons toch ook onderscheid in de wereld. Ik bedoel, je kunt ook met hoe de manier waar wij dijken hebben kunnen bouwen. Of, of Delta werken, dat is toch wel internationaal, uh, heeft dat ons dat de faam opgeleverd. Dat zou je toch ook met deze specialisme uh, kunnen bereiken? Nou, absoluut. Een mooi specialisme is van orthopedische techniek, Frank Jol Paralympics. Um, ik ben even de naam van de dame kwijt, maar ze liep op de voorrond, 400 meter heeft zijn wereldrecord gelopen op de Blade Runner, zullen we ja. maar ja. noemen, ja. Ja. Ja. op de Shita, en dat ja. is echt een, een Nederlands uitontwikkeld product. ja. Mooi. Rob, Rob Schenk, dankjewel En blijf luisteren, zou ik zeggen. Van uh, SOS Vakmanschap, hoorde u hem. Hij heeft de alarmbel gerinkeld. Koester onze vakmensen alsjeblieft. Uh, er wordt gezegd, we hebben ook, ook dijkend Alles komt nu binnen. Uh, u kunt ook mee twitteren hoor. Hashtag, een, hashtag eens of hashtag oneens. Dat doet Edwin Vierkant. Die zegt, deze mensen hebben we nu al tekort. Koesteren en laten de ouderen de jongeren opleiden. Jeroen Leus zegt mij, en als je niet kapot gaat aan multinationals... dan word je kapot gereguleerd door ambtenaren die je vak niet begrijpen. Koester onze vakmensen. Ik ga naar Hein Groen op Lijn 1 uit Amsterdam. Hein. Goedenavond. Dag. Ik heb net tegen de, degene wie ik aan de lijn had, ik Peter. heb ja. 43 jaar gewerkt als elektromonteur en ik ben nu al 27 jaar gepensioneerd. Maar het vakmanschap is aangetast door een zekere Joop de Huil. want die heeft in Eiffense verkiezingspropaganda gezegd, alle arbeiderskinderen moeten kunnen studeren. En toen gingen ze met z'n allen gingen ze naar de MAVO. Want het was hoger als de ambassad. En dat betekent nu mm. dat we haast geen vaklieden meer hebben. Nee. In die tijd waren er ook grote bedrijven die hun eigen mensen opleiden. Ja. Dat is door de politiek allemaal om zeep geholpen. Nee. Nu doet de Nederlandse spoorwegen het weer heel voorzichtig om mensen op te leiden die dus specifiek verstand hebben van het ja. vak was inzitten. Daar zijn we eens. Het ja. is door toen de tijd om zeep gebracht want vakmensen die deden er niet meer toe. Oké. Okay. Maar we hebben ze veel te hard nodig, dat zie je wel. Precies. Zijn we met elkaar eens? Hein Groen, dankjewel. Ja, het is geen reclame voor de PvdA vanavond, dat heeft u in de gaten. Arjan Roelofs zegt: eens vakmanschap is meesterschap. Kijk, er is hij. En dat geldt niet alleen voor bier, zuinig zijn, daar moeten we erop zijn. Eh, meerwaarde zegt hij. Vincent van Haren, weer een vakman aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja. Nou, ik ben het met de vorige spreker hardgrondig eens. Ik ben zelf een, een ambachtelijk trappenmaker. Dus als jij bij wijze van spreken een 17e eeuwse prachtige gedraaide trap wil hebben met houtsnijwerk... Zo. dan kan ik die voor je maken. Kijk. Maar het probleem is dat in Nederland het onderwijssysteem het dermate heeft afgebroken... dat binnen de timmeropleidingen het onderwerp trappen bijvoorbeeld nauwelijks meer aan bod komt... En ik zeg altijd: het vak het sterft niet uit omdat er geen mensen meer zijn die het kunnen maken, mm -hmm. maar omdat de vraag aan de vraagkant uh, omdat die wegvalt. Ja, de, ja. En dat betekent dus dat we eerst weer ook zeker omdat de vakken, hè, die oude ambachtelijke dingen, dat is natuurlijk ook. Wij zijn cultuurdragers van eeuwen oude. Dat bedoel kennis. ik. Het is toch altijd wel en vraag naar een goede trap we, zou je zeggen. Ja. Overdragen. Ja, nou dat bedoel ik, is zo'n buddy-systeem een goed idee? Want je zegt, mensen als, als jij koppelen aan jongeren... die dan vervolgens leren om zo'n zo wenteltrappen Luister, te maken. Joost, ik heb altijd stagiaires gehad. En dan zeg ik, dan moet ik heel veel leren. En daar ben ik dan ook op dat moment voor. Maar dan ga ik naar de directeur van zo'n school... Ja. en dan zeg ik, uw opleiding mankeert... Uh, op, op, op tal van punten. En daar zegt zo iemand van nou, we gaan u erbij betrekken. Uh, in, in, in een soort klankbordcommissie mm. van mensen uit het bedrijfsleven. Ja, ja. En vervolgens hoor je daar nooit meer wat nee, op. Nee. Ik zeg, mevrouw, hè, want dat is dan bijvoorbeeld een directrice. Ik zeg, de helft van uw docenten zijn niet competent voor het vak. Kunnen het niet. Nou, ja. dan word je uh, ja al een beetje meewarig aangekeken, dan zegt u iemand... ja, maar ik ben een manager, ik kan het niet beoordelen. Nee. Daar heb ik anderen voor. Ik zeg maar, dat is juist de kern van het probleem. Nee, precies. We moeten aan de top ja. van dat soort opleidingsinstituten... mensen zitten met kennis... Dat is de basis. Ja, Vincent ze ze van Aargel. Ik, ik rond hem af. Die ja. doen. Hij kan een koekjesfabriek uh, <laughs> runnen of een school of een vakopleiding. Vincent, ik moet en stoppen, dat... dankjewel, want ik wilde zo graag... Er zijn nog zoveel bellers die binnenlopen en dat vind ik juist leuk. Bijvoorbeeld een kinderpsycholoog op Lijn 1, Job Ter pas genaamd uit Den Haag. Ja, hallo, goed, goed, goed, goed, goedemiddag. Job. Ja, ik, heb, ik, ik ben kinderpsycholoog en ik heb, ik heb de ambachtsschool uh, als, als schoolbegeleider... Te, helemaal teleur zien gaan, je veranderen in vmbo... Mm. En uh, dat komt eigenlijk vooral door van Kemenade... die nogal, die nogal uh, achter, achter de Marxist Bourdieu, een Franse filosoof, aanliep. En die wilde eigenlijk ook uh, iedereen op een hoger plan krijgen... en, en daarmee eigenlijk het hele handwerk weg, uh, we weggooien. Oh. En dat en en en zojuist er zijn nogal wat onderzoeken die nogal die, die nogal ver gaan, ja. dat het gebruik, het vroege gebruik van de computer wat je tegenwoordig ziet, hè, de, tegenwoordig willen ze zelfs heel alle schoolboeken willen ze op de computer digitaal, hebben, zeker, ja di, digitaal, dat, dat, dat zal waarschijnlijk gaan, gaan betekenen dat mensen vervroegd een uh, probleem met, met, met hun geheugen krijgen, okay. vervroegde de, dementie, omdat je namelijk een uh, er is een soort psychobiologische wet. Ja datgene wat je niet gebruikt, dat verdwijnt. Oké, okay, kortom, Job te Pas, zeg, jij zegt eerst handvaardigheid... en dan pas hersenen laten, ja, ja, laten precies, rollen. Ja. Dat is, ja, Fortuin zei het ook al, flikker al die pc's het raam uit. Dat was 2002. Uh, tegenwoordig is alles digitaal. Maar jij, zegt, jij doet een pleidooi voor handvaardigheid. Uh, dankjewel, je Job de Pas, want ik moet even... en ik wil graag naar Piet de Boer. Hij is namelijk van ZZP Nederland. En om u even een idee te geven, twee derde van al die beoefenaars... waar ik het over heb, de vakmensen, de specialisten, die zijn... Ten slotte, ZZP'ers. Goedenavond, Pieter Boer. de Boer Dan... van VZZP. Niet van uh, ZZP Nederland, maar van VZZP. Die kleine detail. Joost, goedenavond. Goedenavond. Daar zijn we, ja, allereerst, ik zeg, koester onze vakmensen. Wat zeg jij? 100 procent. Ja. En twee, uh, men maakt zich zorgen. Het gaat niet goed. Ben, ben, je, het daar, ben je het daar ook mee eens? Ja, ik heb de vorige sprekers een beetje gevolgd. En uh, ik moet zeggen, ik zie daar heel veel uh, uh, verstandelijke en goede reacties. Het onderwijs is uh, een buitengewoon belangrijke zaak om uh, daar de boodschap, als het ware, door te geven. Ik maak mij uh, geen zorgen om het uitsterven van zeldzame beroepen. Ik denk dat de zeldzame beroepen weliswaar naar de achtergrond verdrongen zijn, maar ze zijn er nog steeds. En uh, die herleven bij de crisis, ook een van de vorige gesprekers... en die herleven bij een identiteit van ons Nederlanders zelf. Ja. ja, probeer even bij een raam te staan, Pieterboer, want ik, je valt een beetje weg. Uh, de... Hoor excuus. Eh, nee, dat nee, nee, gaat beter. Hoe zou de politiek ja. even die, die ZP'ers met een zeldzaam beroep kunnen bes beter kunnen beschermen, denk je? Nou, om te beginnen, je moet ze geen, en je hoeft ze, dat heb je ook gehoord zojuist, je hoeft ze geen pot met geld te geven. Kijk, het zijn vakmensen. En ZZP'ers moeten daarnaast ook iets ontwikkelen van koopmanschap. Ja. Sinds, de, twee, sinds de, de, de middeleeuwen zijn de gildes ontstaan. Met andere woorden, uh, het zou een goede gedachte zijn, naar mijn oordeel, dat je die ZZP'ers cluster tot grotere entiteiten creëert. Op het moment dat je dat doet trek dat ook veel meer aan. Op het moment dat je dat doet, kun je ook beter stagiaires, kun je ook grotere ja, ja. opdrachten. Komt er veel meer reuring. En dat koopmanschap, laat dat maar aan de ZZP'er over, dat komt ook wel goed. Maar okay. opdrachten, clusteren, uh, uh, opleidingen, dat zijn wel drie woorden die voor mij heel erg belangrijk zijn in, uh, ja. in dit grote, zeldzame goed. Bij, bij elkaar zetten, dat zeg je eigenlijk. Pieter Boer, dank je zeer. En ik zeg het een keer goed, www.vzzp.nl dat klopt, hè? Dankjewel. Perfect, dankjewel, Peter Jozee, jou, Hartstikke goed. Oké, okay, ja, tot de volgende keer. Bedankt voor de reactie in Avondspits. Koester onze vakmensen. Nou, er gaat ook flink wat los op het tweede scherm. Stef Groenewoud is het ermee eens. Ik zou Svinders rijk kunnen worden... omdat tientallen mensen mij vragen hun schaatsen te slijpen. Ooit geleerd van een oud lid van de kernploeg En Kevin van Eijker is het ermee oneens. Die zegt de specifieke vakgebieden... passen zichzelf aan aan de nieuwe economie. De overheid stuurt nu de technische sector ook al... Krachtig aan en zo meer. Ik ga naar Ricardo Rijmen uit de Rijswijk. Goedenavond. Een avond. Vertel. Uh, meneer Eerdmans, ik ben het in dit geval met u eens. En het probleem is waar zit de oorzaak? Ja. De oorzaak zit bij de politiek. Ja, dat hoor de, ik meer vanavond. En het is begonnen bij de heer Joop den Uyl en Jos van Kiemenade. <laughs> dat is, ze, moeten het, ze krijgen het wel voor hun kiezen, die PvdA's. zeg. Nee, ja, maar dat is dat een fact. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat, dat is een fact. En als ze dat niet willen weten, dan, dan kunt u mij roepen. Wij ja. hebben bijvoorbeeld het vak van scheepsbouw... bij de heer Verolme om zeep geholpen. Ja, mm, begon het. Ja. Uh, meneer Joop den Uyl heeft ooit een uitspraak gebezigd... Het vuil en onaangenaam werk... Ik citeer, einde citaat... Ja. Dat, dat doen we aan gastarbeiders... En onze kinderen die moeten gaan studeren. Juist. Meneer, ik ben zelf Surinamer. Ja. En ik ben eerste stuurman grote handelsvaart. Ja. En ik heb transportrecht gedaan... En ik heb lesgegeven bij het scheepvaart en Transportcollege... En bij het Maritiem Instituut De Ruiter. En ik ben nu... Ik uh, adviseur van het kenniscentrum Handel in Ede. Ja, Ede, kijk aan. U was een stuurman, u bent, nou u was het eigenlijk gewoon met me eens. Ricardo Rijmer, dank u zeer. Arme Joop den Uil, hij krijgt het uh, postuum nogal voor de kiezen hier bij Avondspits. Margot Barrel die zegt, Eerdmans de leerplicht verlagen. En het geld dat daarmee vrijkomt naar vakopleidingen, vuilnismannen en vrouwen, die zijn ook nodig, ongeschoold. En Jay zegt, hashtag eens, de kleine vakman heeft een veel lager overhead dan de grote concerns. Deze kunnen de aanjager van de economie zijn. En Bas Roes twittert mij hier, vaklieden en ambachtslieden onmisbaar. Voorkom eenzijdige oriëntatie op dozenschuivers economie. Daar heb ik alle tweets voorgelezen. Ik, helaas mevrouw Weber, ik zeg het ook tegen Jan Borgemeijer en meneer Van Rest. U komt de volgende keer absoluut aan de beurt, want de lijnen gaan, gaan sluiten. Dit was Avondspits over vakmensen, vaklui. Kijkt u nog maar eens in, dat grote, in die monitor van eh, Rob Schenk, woordvoerder SOS Vakmanschap. Ze hebben het allemaal op een rij gezet. Ik denk dat het goed is om daar eens kennis van te nemen. Wij gaan afsluiten. Op deze zender gaat kunststof verder na het 7 uur nieuws. Daarin kunstenaar, fotografe Louise Toepoule te gast. Omroep WNL is vannacht alweer terug op Radio 1... met het programma Nog Steeds Wakker Nederland. Vanaf twee uur gaan ze onder andere op zoek... naar een alternatief voor het sociaal akkoord. Sidney Smeets gaat het hebben over Lok -pubers. En Bart van Horg blikt vooruit op het komende EU-debat. Dit alles vanaf twee uur vannacht op deze mooie zender. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits WNL... en mij op apenstaartje eertmans. Voor nu een fijne avond, heel graag tot morgen. Zelfde tijd, zelfde frequentie, tot avondspits.